Sit van der Linde met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Ede is veroorzaakt door een oefening van defensie. Dat meldt de gemeente Ede. Om wat voor oefening het gaat, is niet bekend. De brand woedt sinds vanmiddag. Het vuur verspreidt zich snel vanwege de wind. Mensen die rondom het gebied wonen zijn geëvacueerd. Ook is de N304 tussen Ede en Apeldoorn dicht. In bijna heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Vorige maand waren er naar schatting al meer dan 80. Bij een Israëlische aanval op een schoolgebouw in Gazastad zijn zeker 15 mensen gedood. Dat melden verslaggevers van Al Jazeera in Gaza. De school werd gebruikt als opvangplek voor Palestijnen die op de vlucht waren. Ook zouden er 38 gewonden zijn. Het Israëlische leger bevestigt de aanval, maar zegt dat de school een commandocentrum van Hamas was. Het levert hiervoor geen bewijs. Intussen zijn honderdduizenden Palestijnen uit de stad Rafah gevlucht vanwege oprukkende Israëlische troepen. De Wereldhandelorganisatie WTO verwacht dat de handel wereldwijd met 1% kan krimpen als gevolg van de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De WHO verwacht tegenreacties vanuit meerdere landen. Zo heeft Canada al gezegd ook importheffingen in te voeren op Amerikaanse auto's. De gemeente Best doet aangifte na een verstoorde informatieavond over een asielzoekerscentrum woensdagavond. De bijeenkomst in een sporthal werd eerder afgebroken omdat zich buiten een groep tegenstanders had verzameld. Daar werd vuurwerk afgestoken en met eieren gegooid. De gemeente doet aangifte van fysiek en verbaal geweld. Burgemeester Donders van Best noemt het treurig dat er geen gesprek mogelijk is geweest die avond.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 Zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Ik wil drijven naar een eiland Waar geen vrijheid meer bestaat Waar de ijskappen verdwijnen En de zon niet ondergaat Laat me leiden door de twijfel Of ik God nog wel vertrouw En ik rouw niet ik zou het liefst willen huilen in een bodemloze punt Maar ik schuil niet meer voor dromen, want ik weet het heeft geen nut Om de liefde te verklaren, want ze laat me toch alleen Groot. Verdiep me in de avond, in een groot en gapend gat. Wat de dood niet met je doet als je geen leven hebt gehad. Ik vermoed dat ik al dagen ligt te baden in mijn zweet. Ben vergeten hoe te eten, en ik weet niet hoe ik heet. dol op hoor, gefluister en gelach. Heb mijn vuisten voor de oorlog in mijn ziel. Dat was hem helemaal. Uh, dan heb ik het over alles. En randen van de regenboog. Het is uur nummer twee. En dat betekent dat ook de YouTube-kijkers mee mogen doen. Want uh, we hebben altijd uh, vanaf 8 uur YouTube. Was alleen even aan mijn neus hoor. En die zat er niet in. Dus wat, uh, wat dat dan gaat. Ja, die camera die legt alles vast tegenwoordig. Um, alles is dus een Nederlandstalige band. En ze komen uit Groet. Groeten uit. Groet en uitgroet zou ik bijna zeggen. Maar goed, we gaan uh, van de, in dit uur praten en ook luisteren naar Sipke. Want hij is uh, de hoofdgast uh, van uh, vandaag. Terwijl nog even een, uh, een koptelefoon wordt opgezet. Zodat hij ook uh, het uh, hele verhaal uh, mee kan horen. En hij trekt nu een beetje de microfoon naar zich toe. <lacht> ja, zo werkt dat. Uh, want dan praat ik het een beetje allemaal uh, vol. Ja, uh, links en rechts. Uh, Sipke, welkom. Ja, dankjewel. Ja, ja want uh, wij kennen elkaar ook al een wat langere ja. tijd inmiddels. Want Zeker. Want is ook al vanaf de Rob akna woord van 2023. Klopt. Zo lang gaat het er terug. Uh, maar ik heb nog iets uh, waar je bemoeienis mee hebt. En dat kan ik ook vanavond even laten horen. Maar dat is niet Nederlandstalig, dat is Engelstalig. Ja, ja ik Zijn weet niet precies waar je nu heen gaat. Maar volgens mij denk ik dat ik het weet. Uh, we weten alles. Ah, ja. dat is fijn. Alles wat ik weet. <laughs> nou, ik heb daar nou wel straal van hints weggegeven dat je het uh, nu al... Uh, dan moet je alleen de Engelse uh, uh, versie, de Engelse vertaling van alles wat ik weet. Uh, nou, De all I the know. All oh, oh, zo gien, zon. jongens. Hij is echt wakker. Alles wat ik weet. Oh, <laughs> ja, maar, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat vind ik eigenlijk een veel betere instelling. <laughs> ja, zo, ja. zo heb ik hem nooit gehaald. Het gespeeld. is uh, Nederland, Nederlandstalig allemaal. Maar goed, uh, dat is uh, wat, uh, wat uh, Sipke ook doet. Uh, naast het uh, Nederlandstalige werk wat hij uh, maakt. Um, laat ik eerst uh, beginnen. Wie is Sipke? En volgens mij heet jij Sipke Hager uh, voluit. Ja, correct. Nou, ja, maar eigenlijk... wie is uh, Sipke dan precies? Mijn echte do doopnamen zijn ook nog Sipke, Lambertus, Jacob, Hager. Dus als je het echt even het hele complete plaatje Dat, dat wil klinkt zoiets als Paul, Johannes, Maria, Bond. Nou ja, dat is... Oh, zoiets. Ja, zoiets. Dat ja. ja, is familie van mij. Nee. Dat is gewoon Nee, ik, maar, ik kom uit Friesland. Vandaar ook de naam Sipke. Ja. En uh, ja, ik, ik maak, uh, maak Nederlandstalige rock. Um, en uh, dat doe ik met de hele band. Alleen vanavond ben ik alleen. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik ben er gewoon heel erg geïnspireerd door de oude nederrock van, uh, van 2000. Dus De Dijk, uh, Van Dikhout, Raccoon, Bluff. En ik probeer dat een beetje modern in mijn moderne jasje te stoppen. Ja, yeah. lukt dat? Ja, lukt wel op zich. Op zich wel. Alleen, uh, ik was op een gegeven moment, mijn eerste single was een beetje te modern, vond ik. Dus toen ben ik eigenlijk meteen weer teruggestapt uh, naar echt wel volledige band. En mm. um, ik ben heel erg blij met hoe dat nu uit de verf komt. Het wordt echt gewoon veel meer die crossover tussen Foo Fighters en uh, Raccoon. En dat is oh. precies wat ik wil. Ja. ja. Uh, van waar die belangstelling van uh, Foo Fighters en Raccoon? Ja, je hebt altijd een stukje wat gewoon, um, wat gewoon in je zit. Wat gewoon, uh, ja, dat gewoon, als, het, als je dat hoort, dan klikt het gewoon. En bij Foo Fighters, die doen dat voor mij. Dus die grote bombastische eindes en refreinen, die, die zijn gewoon zo'n heel erg satisfying en ook gewoon de aantal, de structuur van de nummers en zo, die, die, die voel ik gewoon. En, um, en ik vind Dave Grohl trouwens gewoon echt een dikke legend. Heel veel mensen hebben soms een beetje haat tegen hem, maar ik vind het echt een, een fantastische vent. Een, een haat tegen Dave Grohl? Ja, ze vinden dat hij de hele show volwilt. Nou, nou vind ik juist ja, ja, hartstikke leuk. Ja, nou, nou wil ik uh, juist... Uh, nou ja. Die kan ik even met mijn pet niet bij. Uh, nee. Jaap mag eens dus tevoren uh, nu uh, zitten. Ja. Voor die mensen die thuis uh, zitten te kijken. Hij ja, heeft ook een pet op. Ja, maar uh, ja. maar we, hebben, we hebben wel een hoge pet op van Dave Grohl. Om even wat in wat foute woordgrappen te blijven. In ja. dat opzicht. Maar goed. Uh, Dave Grohl is voor jou een legend en ja. een held. Ja zeker. Ja? Absoluut. Uh, heb je ook uh, het uh, werk waar hij ooit ingezeten heeft als Nirvana ooit beluisterd? Of is Na, dat nee, een beetje te ver daarvoor? Uh, ik heb geen idee. waar. Je... Nee? Welke band is dat? Nirvana. Oh. <laughs> nee, grapje. Dat is een uh, grapje. Uh, <laughs> als je Dave Grohl noemt, dan moet je ook Nirvana ja, noemen. Ja, nee, die ken ik natuurlijk wel. Ja. Uh, goed, dus, dus dat. Uh, dan ben je al een tijdje bezig. Wanneer ben jij echt uh, met uh, muziek maken begonnen? Nou, ik kreeg laatst nog een foto van mijn moeder. Toen was ik zes. Toen kreeg ik, uh, had ik een heel drumstel. Hè? Ja. Dus dat, dat is ongeveer, vind ik, waar, waar het is begonnen. Ja. Dat is heel leuk. Ik heb een uh, radiocollega die ik zeker waardeer. En die man die zit in Woerden. Werkt uh, met uh, een heel batterij aan mensen. En hij heeft altijd wel een vraag. En die ga hem nu ook stellen. Dus dit is de Maarten Verduinvraag uh, mensen van, uh, van Podium 107.1. Elke zaterdag te beluisteren tussen 4 en 6 bij EOPL Woede. Wat is je oudste herinnering aan muziek? Ja, ik denk toch wel dat ik op een gegeven moment. Voordat ik dat drumstel had. had ik een plastic drumstel van de Intertoys. Mm -hmm. Ja. En toen had, nam mijn vader me mee. Want die, die zat dan in de, de brassband-industrie. En ze hadden een optreden op een boot. En. Um, dat was voor mij de eerste keer dat ik iets met mensen mocht doen of zo. En die, die had me gewoon naast de andere drummer neergezet met mijn plastic drumstil. Ja, ja. <laughs> En toen dus zat ik daar te spelen. Ja, dat is voor mij wat ik nu in één keer zo snel mogelijk uh, bij me oproemd. Ja, en dan is meteen ook de vraag van... Uh, had je vader toen in de gaten welke uh, muzikale talenten zijn zoon Sipke toen had? Nou, dat denk ik toch wel. Als, als dat jocht de hele tijd op allemaal pot en pannen staat te meppen... Dan, uh, nou, ik ken de belletje gerinkel. Ja, ik ken er een hier in Zandvoort. En dat is niet de minste drummer. Oh. Die heeft bij Doe Maar ooit gedrumd. René van Kolm. die deed het eigenlijk precies hetzelfde hoor. Oh. Ja, die pakt ook van potjes, pannetjes en plastic emmers. En daar zat hij op te spelen. Oh. Dus, dus dat heeft René ooit hier zelf. Aan deze tafel nog eens een keer verteld. Dus, het uh, is dezelfde tafel waar jij nu zit. Dus, nou, historie. Uh, historie. Dus, dus het is historie. Dus er uh, zitten toch wel uh, enige gelijkenissen tussen. Uh, nou, ik een, ken de beste man helaas niet. Nee, nee, nee. Nog moet niet. je maar toch Mocht eens even, even gaan kijken. Want Googleen, Doemar is een uh, legendarische ja, Nederlandstalige Bente. Uh, Doemar ken ik zeker wel. Ja, dan moet je maar Doris D. Uh, bijvoorbeeld, daar zie je hem op uh, staan. Maar dan wel een jongere uitgave. Hm. En de latere uitgave, dus een beetje de meest recente uitgave. Is uh, dat uh, Doemar speelt in. Uh, ja, concert uit Rosso, Rosso uh, uh, dat, dat werk. Uh, dan staan ze in de Amsterdam Arena, of weet ik wel wat, uh, of in uh, de Dome. daar staan ze dan te spelen. Yes. Dus. Dus dat, uh, dat zou ik dan aanraden om dat eens even terug te kijken. En dan zie je dus René van Colombo die er nu uitziet. Dus nou, ik ga dat even opzoeken joh. Ja, op YouTube uh, staat er een hele hoop op. Dus ja, is dat goed. is wel een, iets uh, om te vinden. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, al even uh, naar je luisteren. Dat, uh, dat sowieso. Maar we gaan eerst nog iets laten horen. Oh. Um, voor die mensen die nu even de tv weer uitzetten... of de YouTube even uitzetten, het is weer radio... Uh, want, uh, Sipke, uh, dit is iets wat jij ook uh, wel zeker kent. En het is een muzikale collega, en ik denk dat je haar wel kent. Zij heet in het echt Cheyenne Hall. En dan oh, zeg Hou. Jij... Oh, ja, zeker. Dat is Highland Chai. Inderdaad.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 I handle oh my when I'm on my own. I'm not really alone. It's a haunting melody that turns to radio. on. crush a guitar right to a tree, crush a guitar right to a tree and die. Met uh, het nummer wat uh, Get him out. Uh, dat heeft uh, zij vorige week uitgebracht. Uh, en dat is de reden waarom je me ook uh, nu hoort. Want vorige week hadden we een 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. Als het goed is. Moet ik nu wat horen? Uh, zeg eens even wat uh, door die microfoon heen. Hello. Ja, kijk, uh, volgens mij moet het, uh, moet het uh, goed. gaan. Binnen? Ja, dat krijgen we nu ook, uh, ook op de tafel binnen. Dat is helemaal uh, geweldig. Um, want uh, het moment is daar dat wij um, naar Sipke gaan luisteren. Het komt van een EP. Die is nog niet uit, hè? Nee, nee, dat is de bedoeling. Ja, precies. Maar je gaat hem wel helemaal spelen. Dus dat, uh, dat uh, gaan we nu horen. Mm -hmm. Want we beginnen niet met intro. Want uh, de intro is. Uh, <laughs> dat vind ik wel leuk. Want Heel ik theoretisch heb, uh, gezien lukt dat niet. Nee, nee theore the theoretisch gezien. Is wel, ik moet zeggen, het is hier wel opgenomen bij uh, deze zee, dat intro. Die zee is zoals bezand ja. Is... ja, Dat is toch even leuk. Dus je hebt uh, gewoon ergens een geluidsbestandje. Ja, met, er. met een met cameraatje een, een, een, een en zo, ja. En je denkt, nou, dat, dat klinkt wel vet. Dus dan... Uh, nou, oh, je, je, moet, je moet een beetje de muziek laten vormen bij het beeld. Wat je het moment dat je had. Juist. Uh, en naar voren hete EP. Voor de mm. mensen die... Want het is leuk nog even de, de introductie van die EP te doen. Yeah. Want bij de Rob Agda Award had je een uh, wegwijzer uh, op het podium. En daar stond die titel ook al op. Ja. ja. Uh, bewust? Ja, het, uh, het, eigenlijk het idee van, van de titel en van de EP is dat je vaak in je leven of nou, nou, toch wel vaak op een moment komt dat je niet echt helemaal weet welke kant je nu eigenlijk op moet. En ja, het enige wat je zeker weet is je gaat naar voren, de tijd gaat niet uh, stilstaan. Dus uh, daarom had ik die wegwijzer ook dat eigenlijk alle wegen die gaan naar voren, maar welke is de juiste voor jou? Uh, dat is eigenlijk het idee. Is een beetje uh, zeer filosofisch uh, gesteld, als ik het ja, zo Zo is dat. Ja. Ja. Um, als we het over naar voren hebben, dan gaan we er ook naar luisteren. Want dat is meteen ook het eerste nummer wat uh, Sipke ons laat horen.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 De volgende beslissing wederkeert Maar niemand heeft gelijk We trekken allemaal aan het langste uit Verantwoordelijkheid is een plicht die naar boven stijgt Maar later, als alles is overgewaaid Is het water van zachter als ik weer eens val. Oh, ik haat het. Wanneer de onzekerheid zekerheid strijdt. In vlagen snap ik soms wat ik heb bereikt. Dagen worden kort, ik word bang. De glimlach verdwijnt langzaam van mijn wang. Vroeg of laat ben ik al te laat Alsof ik al in het verleden praat Stiekem ben ik het met ze Nu ik ouder word hebben we iets gemeen Het dragen van mijn eigen tas Zoveel zwaarder dan het eigenlijk was Maar niemand heeft gelijk We trekken allemaal aan het langste eind Verantwoordelijkheid is een ongedwongen vlieg die naar boven stijgt. Maar later, als alles is overgewaaid. Is het water dan zachter als ik weer eens val. Oh, ik haat het wanneer onzekerheid strijdt. Vlagen Snap ik soms wat ik heb bereid Wanneer ik zo graag Naar voor wil gaan Het te laat. En dat was het uh, eerste nummer naar voren. Want uh, ja, je zegt, zegt het al. Uh, tenminste in iets wat ik hier al even heb uh, gezien. Want die... Het is een EP, hè? Die je ja. gaat presenteren. Want wanneer komt hij die, die? 23 mei. Ja. Um, hoe ga je dat doen? Ik, uh, ik organiseer een, een avond bij, uh, bij de schuur. Mm. Ik werk daar ook um, zelf. En uh, dat gaat in de bovenzaal zijn. En dat wordt een, uh, ja, een show van A tot, uh, tot Z. Ja. Met alles erop en eraan. Uh, helemaal mijn eigen, eigen ding. En Het uh, bent ook, hè? Ja, ja, de hele EP die wordt chronologisch uh, gespeeld met Band. Uh, en uh, daarvoor spelen we ook nog allemaal nieuwe nummers. Dus dat wordt super leuk. Ook nog. Ja. Dus, je, je, je, dus wat we nu uh, zien is alleen maar het topje van de ijsberg. Dat hoop ik wel, ja. ja <lacht> uh, maar je zit niet uh, stil in ieder geval. Nee, ik heb uh, de, eerste, de tweede EP, die is bijna klaar. Die ga ja? ik uh, als het goed is van de zomer opnemen. En. Um, alle andere nummers die ik schrijf... die gooi ik al naar het album toe, dat erna komt. Aha. Dus de EP is eigenlijk slechts een voorloper op wat er nog gaat komen. Je moet een beetje oefenen, soms. En lukt dat? Ja, ik vind het wel goed gelukt. Ik ben heel blij met deze EP. Dit is heel erg dromerig. De hele EP is ook best wel piek en dalen. Er zitten een soort van stevige momenten in... en wat kleinere, gevoeligere momenten. En het nieuwe werk is daar weer anders in. Die is wat meer... Wat meer constant. Ja. Uh, duidelijk uh, verhaal. Uh, want we gaan nu naar... Uh, het tweede nummer luisteren. En dat is Connectie. Ja. Daarachter geven wij natuurlijk nog even een beschaafd... Uh, jazz-applausje. Dus dan weet je dat ook. er oh, dus, uh, is altijd even nog een... Uh, en dan uh, wordt hij weer gevolgd door... Nog niet van mij. Dus eerst Connectie, mensen. Laat ik zo naar bed gaan De verleiding laat me nog even staan De alcohol vermoeit mijn lichaam Maar er is iets wat me wakker houdt Haal ik nog een drankje of Ga ik weer met lege handen naar huis Door het vast een herhaling van Hetgene wat me wakker houdt oh. Oh. Maar wat als ik het toch kon zeggen Waar laat ik me dan heen brengen Dit is niet wie ik ben, ik verwachtte toch echt dat ik wist Als de connectie mist Barmang is de laatste rondje weg Voor degenen die nog niet willen gaan Dus ik dans als op de avond jongens En de vonk mij niet meer overslaat En ik lijk te vermijden wat voor me staat Ik weet wel dat dit niet zo hoort te gaan Maar goed We blijven allemaal op zoek Maar wat als ik toch kon zeggen Waar laat ik het dan heen brengen Want dit is niet wie ik ben Ik verwacht het toch echt Dat ik wist Als de connectie Mist Als ik zeg dat ik niet al die tijd zo probeer Oh, het breekt me maar, betekent dat ik leer Maar wat als ik het toch kon zeggen, waar laat ik? Het alleen brengen, want dit is niet wie ik ben. Ik verwacht het zo dat ik wist, was die connectie meer. Want uh, dan weet ik ongeveer waar ik het uh, nummer kan laten stoppen op uh, YouTube. Om dan uh, met de tijd, uh, dat is altijd leuk, uh, met de puzzel uh, die dan uh, gelegd wordt. En nu is het helemaal raak, want ik zit uh, midden in een verhuizing. Ik heb er twee zussen in mijn nek hangen die dan op een gegeven moment zeggen... Ja, we gaan nu meteen verhuizen. Dus, uh, dus, ja, uh, dus ik moet ook even met mijn tijd ergens uh, schipperen het komende uh, weekend. Uh, want uh, als we dit doen is het op donderdag 3 april mensen. Kijk u even recht in de camera van uh, de heer Thomas de Jong. En we gaan door met het derde nummer van uh, vanavond. En dat is het nummer nog niet van mij. Ben je zover uh, Sipke? Ja, ja, ja. Ik, ik, zou, ik heb alleen een beetje schorre stem, dus ik, ik heb alleen even geen water bij me. Oh, oh. moeten we er daar even voor zorgen dan? Oh, het zou wel fijn zijn, want anders hoor je me de hele tijd kuchen. Ja, nee, dat is, dat is goed. Maar uh, lukt het denk ik nog, dit nummer uh, zonder... Uh, dat, Zeker? Gaat, dat gaat nog lukken. Um, dan, uh, dan, weet je wat, dan uh, ga ik nog eventjes uh, gewoon even wat losse dingen doorpraten, uh, want ja, we hebben, we hebben toch uh, genoeg uh, te doen, ja, want... Ik zie je kuggen en ik denk, ja dan moeten we toch even menselijk uh, zijn. Ja, het is altijd heel vervelend. Ik, ik ben niet zik, zelf ook, hoor, uh, maar... nee nee, dat snap ik. Dus uh, levert ook heel erg uh, mooie uh, materialen op. Zo, uh, zo uh, werkt dat dan. Ja, ik kan slecht weg van die tafel om even een glas water te halen. Dat is uh, vriendelijk uh, even gedaan door uh, de heer Marcus van Dam. Uh, want uh, volgende week, uh, dan, uh, en dan is het 10 april, dan komt er hier dus een complete band spelen. En dat is de, de band van Bruno Rocco. Of eigenlijk de Bruno Rocco band. En die maken een beetje uh, uh, ja, rockmuziek à la Bruce Springsteen. Dus dat uh, staat er volgende week uh, te wachten. Dan is het nu tijd voor uh, Nog Niet Van Mij. 23 mei is hij te zien en te horen ook. Nu ook. Uh, maar dan met complete band in de schuur. Als ik naar je kijk, wil je veranderen Ik kom alsmaar dichterbij, maar je bent toch niet van mij Dagen komen als ik ga, ga je dan met ze mee Doe maar even rustig aan, je mag best even stil gaan staan Maar voor een kijkt, word je dan blij? Of ben... Staan, dus zou me stevig vast. Al die vragen dringen vooraan. Wil je er samen achteraan? En als je dan naar voren kijkt, word je dan blij? Ik vergeet het De dagen komen dichterbij Alles komt langzaam op pijnlijn Maar het voelt zo onzeker Zo onzeker I'm Dat uh, was even uh, Sipke op dit moment. Ik uh, gun ook even de heer Thomas de Jong even een kleine pauze. Want ik ga eerst nog even een stukje muziek uh, laten horen. En daarna dan gaan we afsluiten met de laatste twee nummers van, uh, van, deze, uh, van dit optreden. Maar eerst een uh, single van Trashwood. En die single die hebben ze um, vorige week uitgebracht. Trashwood is een Zaanse band. En ze hebben al een lange tijd... Al wat optredens gedaan, maar nooit echt een single uitgebracht. En dat hebben ze nu voor het eerst wel gedaan. En dat hebben ze met, deze, uh, met dit nummer gedaan. En dat heet I Wrote A Song. Try. But when I see it, she is near me back. I'm no drugs, so these are. I'm Circles I don't know about Waiting to grow back to you So what did you expect I would take it all in and forget You never hear from me Bye. is dat uh, Cat harry van uh, deze band, van Bad Luck Baby, uh, nog iets uh, verteld heeft over Marlet. En ik ben dan zo'n goedgelovige Thomas, die nu aan de andere kant van de camera staat uh, mij te filmen, dat uh, dan zo'n vogeltje ook bestaat. Maar uh, dit was een denkbeeldig vogeltje. Het is een vogel zonder pootjes, die eigenlijk uh, als die landt, dat hij dan doodgaat. Uh, en daar gaat het liedje eigenlijk over. Het is een beetje metaforisch Gebruik van een relatie. Dat is een beetje het uh, verhaal. Um, inmiddels zit Sipke klaar voor, uh, voor de laatste twee nummers. Maar uh, voordat hij begint, ga ik ook nog even hebben over zijn. Friese wortels. Goed. Want uh, ja. Uh, want uh, als ik zeg uh, Friesland. dan zijn denk ik moppen. Ja. <laughs> nee, maar uh, zijn. Want, want de doen van alles uh, nog wat. Uh, de ronde over Friezen. Dat het uh, nogal redelijk stugge mensen kunnen zijn. Nou, maar heb je het over, Jaap? Voorordeel. <lacht> zijn er hartstikke meegaan, de <lacht> ja, open-minded ja, ja. mensen. Toch wel? Nee. <lacht> nee, maar uh, jij, bent, jij bent geboren in Friesland, toch? Correct. Ja, ja. waar ben je geboren eigenlijk? Harlingen. Ook al. Dus ja, uh, Bo, Boas, uh, die komt uit Harlingen. Ja, De, ja dat, die, uh, uh, die ken ik wel zeker. Ja, ja uh, dat, dat is er één. En tegenwoordig uh, resideert een Amsterdammer uh, al een hele lange tijd in Harlingen. Dat is Nieuwland, Alex Nieuwland. Nooit van gehoord. Nee, nee nog niet. Maar, nog is, niet, hè? Nee, maar goed. Maar die resideert daar ook. En uh, jij ook. Uh, komt er vandaan. Dus... Ik heb een beetje de indruk dat daar dat er toch wel iets uh, in het water of zo moet zitten, denk ik. Ja, het oh. is, uh, is gewoon heel lekker water. Ik spring er ah. ook de hele tijd in. Ja, maar uh, even over, um, over de Friese zelf. Uh, merk je, want uh, ik neem aan dat je toch nog wel uh, Friese vrienden hebt. Nou, ik ding is, in Friesland, alle, ja, zover dat er steden zijn, alle elf steden, daarin is dat praat je gewoon een beetje verknipt Fries. Ja. Dan gewoon een beetje se. Ja. En dat is niet per se Fries. Nee. Dus ik heb ook helemaal niet echt Friese vrienden. Ja, misschien, ik heb er eentje. En, ja. uh, en die woont in Dokkum. Dus daar is het iets, uh, iets meer gangbaarder dat je daar dan ook Fries spreekt. Maar over het algemeen uh, ja, heb ik ook nooit echt Fries kunnen praten. Ik kan alleen een beetje, een beetje Harlingers. Oh, een beetje Harlingers. Maar uh, heb je... Maar goed, de, uh, de Fries. Is dat dan toch iemand die ook... De muziek. Uh, in de muziek soms ja. dingen laat, uh, laat spreken. Ja. En dat ze daar een uitlaatklep laat kleppen. Een vriend van mij, die, uh, die is ook een klein beetje Fries. en die uh, ik liek, liek mijn nummers horen. En ja. uh, die, uh, die kwam aanzetten en die zei van. Ik kan me horen dat je uit Friesland komt. Ik zei, Wa waarom? Nou ja, je, je gebruikt de hele tijd het woordje even. En, en, en in Friesland zeg je niet even, maar zeg je één. Nou, doe maar één rustig aan. Ja. Nou, dat zeg, ik doe maar even rustig aan. Je mag best even stil. Als je erop gaat letten, zeg ik het heel vaak. Ja. ja. Dat is toch wel uh, wat ik heb uh, gevonden. Ja. Ah, dus, dus daaraan merken ze dat, uh, dat je een Vries bent. Maar de vraag was ook van uh, hè, is de muziek een goed middel voor uh, de Vries om zich ook uh, te kunnen uiten in, in, de, in een aantal opzichten. Omdat ze hem toch misschien een beetje het verhaal hebben van ze zijn nogal eens introvert en nuchter en noem maar op. Ja. Ik denk dat uh, de stereotype Vries niet per se heel introvert is. Ik denk dat stereotype Vries gewoon vooral juist heel uitbundig is en ja. gewoon rockmuziek wil hebben. Dat, dat stukje heb ik ook wel hoor. Ja. Um, want hoe lang, ik, ja. Ja. ja. Want hoe lang woon je nu hier in het Westen? Ik ben, uh, in 2017 ben ik verhuisd naar Delft, heb ik daar vier jaar gewoond en gestudeerd. Ja. Ja. Uh, daarna ben ik verhuisd naar 2021, in 2021 in, uh, hier naar Haarlem. Ja, dus, uh, dus ik woon dan hier de... ongeveer kleine drie, vier jaartjes. Ah, okay. uh, dus, dus je komt uh, nu gewoon hier uit de buurt? Ja, ja nu wel. Nu, ja. Ik, ik woon nu in Overveen. Ja. Overveen? Zeker. Ik dat is, uh, de fiets, dat is, uh, dus je, kan, je, je kan het inderdaad op de fiets af. Nou, je hoeft alleen maar Bentveld hè, en dan linksaf in de ben je er eigenlijk alweer wat. Dus, ik, uh... vond, ik vond het heel makkelijk. Ja, <laughs> lijkt like mij ook. Uh, maar goed, daar, daar gaan we het uh, nog even zo dadelijk nog even over hebben. Maar eerst het eerste nummer van het laatste blokje. En dat is Jij houdt mij vast. Weer een bladzijde verder... Het eind van mijn hoofdstuk, o oh God o oh God, het gaat zo snel voorbij. Als een voetbal door mij vooruit, komt alles bij mij terug. De scherven brengen rust en geluk, oh. want jij houdt mij vast. Jouw ja, op herinnering in stand En als ik het allemaal weer zie Dan komt alles naar boven die nostalgie ja. Sluit achter de achterdeur maar zachtjes En laat hem op een keer Want dan kan je nog altijd terug Terug naar hier Waarom? op de plek waar het stond en ik weer aankom op hetzelfde peron. ik ben niet meer bang dat vroeger mij weer grijpt want ik weet dat het altijd hetzelfde blijft oh want jij houdt mij vast jouw houdt mijn herinnering in stand en als ik je Er komt al zoveel dichterbij Dus laat mij maar verdwaald zijn In mijn eigen tijd Dan Zoek ik waar het allemaal om draait Met mijn rugzak vol herinneringen Weer terug in de trein oh, Want jij houdt mij vast Oh, want jij houdt mij vast. Oh, want jij houdt mij vast. Oh, want jij houdt mij vast. Normaal gesproken zing ik dit eigenlijk met heel veel publiek, maar dat doe ik dan nu even niet. Tenzij jullie mee willen doen. Jij houdt mij vast. Oh, want jij houdt mij vast. Want jij houdt mij vast. Jouw ja, mijn herinnering in stand zand En als ik het allemaal weer zie Dan komt alles naar boven die nostalgie Oh, want ja Dan het laatste nummer. Want ja, uh, Sipke, neem nog even een slokje. En dat ja, slokje als je even door kunt praten, dan stem ik er nog een klein beetje bij. Oké, okay, dat is goed. Want uh, het laatste nummer dat is eigenlijk uh, nou, over, deze single, uh, over dit uh, nummer gesproken. Dat is een single. En die single die komt, uh, als het goed is, uh, toch vrij spoedig uit. En uh, het laatste nummer wat, uh, wat we vanavond uh, hier gaan horen. Daar is hij uh, nu zich een beetje aan het uh, mee voorbereiden. Uh, dat is eigenlijk uh, ook een nummer wat hij volgens mij ook uh, gespeeld heeft uh, tijdens de Rob agda woorden, Want uh, daar heb je hem ook uh, volgens mij uh, al een Zeker. keer laten horen met, uh, met de complete band. Uh, uh, ik uh, kijk even of die inmiddels al helemaal uh, klaar is met, uh, met het uh, stemmen van, uh, en het uh, goed zetten van de, de snaren. Dat is altijd wel heel erg uh, fijn. Yep. Dat is nu het geval. Uh, en dat is eigenlijk uh, de, de single die op dit moment een beetje nog, uh, nog een beetje geldt, als het ware. En dat is Lieve Toekomst, hier is die.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 Zeg het nou, ja oh, mijn lieve toekomst, zeg het nou. Weer probeer te genieten van de reis De rust keer, maar waarom doet dit zoveel met mij Alles staat op het spel, mijn hele identiteit De achtbaan van het leven, laat me even onwel En als de pijn verdwijnt, kom ik weer overeind Ben ik dan daar waar ik wil zijn, is dan die lucht niet langer grijs? Ja oh, mijn lieve toekomst, zeg het nou. Ja oh, mijn lieve toekomst, zeg het nou. En ik uh, nodig je graag nog even uit aan deze tafel. Want dan kunnen we nog uh, even de afsluitende babbel uh, voeren. Want anders uh, dan... Uh, want ik zie ook dat we nog maar vijf minuten tot het eind uh, van dit uh, uur uh, hebben. En uh, ik wil toch nog even wat, uh, wat dingen aan je vragen nog. Want uh, ja, uh, de EP die je uit uh, gaat uh, brengen, uh, die, die gaat natuurlijk over... Ja, naar voren. Hè. Dus, dus uh, het optimisme. Maar ik uh, merk ook connectie. Uh, dat is de verbinding uh, zoeken, lijkt mij. Mm -hmm. En het laatste nummer, Lieve Toekomst. Uh, daar uh, laat je toch ook wel heel duidelijk iets, iets blijken van een bepaalde boodschap. Ja, dat klopt. Ja. Um, het, is een beetje, het, is, het is als het goed is ook een beetje een weg in de nummers zelf, in de EP zelf. Mm -hmm. um, nee, maar, waar, waar je begint met naar voren, ik weet niet zo goed waar ik heen moet. Ja. Um, en je eindigt eigenlijk met van... Ik zou, ik weet nog steeds niet per se helemaal waar ik heen moest. Ik dacht dat ik het wist, maar dat is ook nog niet helemaal waar. Dus het is eigenlijk weer een open einde. Ah. Uh, biedt dat ook meteen uh, zeg maar een uh, vervolg in dat album? Wat je daar. Uh, ik uh, denk mee dat mee. ik altijd het nooit zou weten. <laughs> Zit je eigenlijk ook zo in elkaar in dat opzicht? Ja, ja, ja. Ik heel erg. Ik denk dat um, um, ik pieker heel veel en twijfel heel veel. En, um, en daarmee probeer ik een soort van de essentie soms ergens uit te halen of zo. Ja. En die twijfels en zo... Die probeer ik een beetje te romantiseren in mijn muziek. Ah, dus ben je ook een romanticus dan? Nou, dat moet je mijn vriendin vragen. <laughs> ja, dat uh, vind ik trouwens een hele leuke naam. Hè? Want uh, ik heb er ook even mogen spreken. Ja. Toe, uh, want ik, heb, ik ben er tegengekomen. Ja. Uh, ik zeg dat is uh, Fiep nummer twee. Uh, want uh, er is een, uh, een bekende Fiep. Ja, dat klopt. is uh, Veerle Susanna Driessen. Die kennen voluit. elkaar dus ook ook, hè? Die kennen elkaar ja, ook nog, ja. ja. Dat, is een kleine dat, dat, wereld. dat heb ik begrepen ook uit dat gesprek. Dat ze elkaar ook nog kennen. Dus ja. dat... Uh, de een uh, heeft bijna, maar de, uh, maar jouw vriendin heeft echt zo. Ja, nee, dat klopt. Zij ja. heet gewoon Fiep. Ja, <laughs> uh, hoe reageerde Veerla eigenlijk uh, toen? Uh, of of. Ja, eigenlijk mijn vri vriendin die maakt ook um... uh, tasjes en dergelijke ja. uh, van Studio Fiep. Dus die uh, kwam haar een keer tegen op Instagram. Dus die want de artiest Fiep, die wou eigenlijk met tas hebben van Studio Fiep. Ah, dus zo is het gekomen. Uh, dan nog één uh, afsluitende vraag. Oh, nou, bijna afsluitende vraag. Uh, the All I Know. Wat the All I Know bedoel je? Ja, ja. wat is dat uh, voor een clubje? Nou, um, mijn carrière is een beetje zo gelopen... dat ik be begonnen ben in Friesland bij, uh, ja? op de middelbare school... Bij musical bandje. En toen uh, hebben we daar heel veel verschillende samenstellingen van gehad. En op een gegeven moment plukte ik mijn broertje erbij. En uh, plukte ik Vincent ergens uh, uit, uh, uit Harlingen, uit de kroeg. En uh, toen zijn we met z'n drieën overgebleven. Dat doen we nu een iets van drie, vier jaar samen met z'n drietjes. Ja. En, uh, en dat is gewoon echt heel vet. Dat is een soort van nog steeds de droom om daar echt wel uh, grote shows mee te doen. En, um, en daar ben ik actief als drummer, bandleider en, en producer en zo. Ja. Uh, waar ben jij te vinden op het Wereldwijde Web? Ik ben te vinden, als het goed is, heel erg goed op uh, TikTok en op Instagram. En uh, wellicht komt er ook nog een website aan. Voor de mensen die er helemaal niks mee hebben. En Facebook ook, natuurlijk. Facebook, ja, ook dat. En je kan me ook mailen, hè? je kan me ook mailen. Je kan, dat, dat is altijd het, het, het meest handige, denk ik. <laughs> uh, het was leuk dat, uh, dat we die hadden hier. Top. En dat was Sipke. Uh, we hebben er nog één. En dat heeft ook te maken met die band uh, waar hij het net over had. Want dat is ook meteen de afsluiting van dit tweede uur. En dat is de All I Know. En dat nummer dat heet The Fifth Symphony.